Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Basisschoolkinderen hebben niet alleen moeite met rekenen en schrijven... ook een gewoon gesprek voeren blijkt lastig. Volgens de onderwijsinspectie kan 1 op de drie kinderen lastig woorden vinden... of een simpel onderwerp bespreken. Scholen zouden daar meer op moeten oefenen, maar ook ouders kunnen meer doen. En daar zien we bijvoorbeeld in dit onderzoek dat heel veel leerlingen aangeven... ja, vroeger werd ik heel vaak voorgelezen, maar nu eigenlijk bijna nooit meer... En we hebben ook aan leerlingen gevraagd... hoe vaak zie je nou je ouders met elkaar spreken over het nieuws bijvoorbeeld... of een boek of de krant lezen. En hoe vaak heb jij het daarover met je ouders? En heel veel leerlingen zeggen dan bijna nooit. Er is ook goed nieuws. Luisteren gaat volgens de onderzoekers wel beter. Mensenrechtenorganisaties trekken aan de bel over het WK Voetbal. Dat wordt komende zomer onder meer gespeeld in Amerika. Bijvoorbeeld bij Human Rights Watch maken ze, zich, maken ze zich zorgen over de mensenrechten daar. De regering van president Trump zou het gemunt hebben op migranten en vreedzame demonstranten. En ook over het WK zelf zijn zorgen. Fans zouden kunnen worden geweigerd aan de grens als ze op hun socials kritische dingen hebben gepost over Trump. Hoe verduurzaam je een middeleeuws monument? Dat blijkt nog knap lastig, merkte ze bij kasteel Huisberg in Zerenberg in Gelderland. Ze wilde onder meer een warmtepomp installeren, maar een hijskraan zou het gebouw beschadigen. Uiteindelijk moest er een niet zo duurzame oplossing aan te pas komen. Een helikopter tilde het gevaarte op zijn plek op het dak. En dat trok veel bekijks. Ja, omdat ik vrijwilliger ben op Huisberg. En ja, dit hoort er ook bij. Dit wil je dan ook meemaken. Ik kreeg een berichtje van mijn kleinzoon en die werkt hier bij de heren Duffel. En uh, zodoende ben ik hier. Ik hoor wat. We hebben een tijdje staan wachten, maar hoort u het ook? Ik hoor de helikopter komen. De restauratie moet volgend jaar klaar zijn. Daarna is het kasteel weer open voor bezoekers. Dan krijg je het weer nog veel grijs en af en toe wat regen of motregen. Tussendoor zijn er ook opklaringen met soms een beetje zon. Het wordt vanmiddag een graad of acht. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooyen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 No Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Eén op de drie kinderen in groep 8 heeft moeite met gesprekken voeren, blijkt uit onderzoek van de inspectie. Daarom zouden scholen in alle lessen meer aandacht moeten besteden aan spreekvaardigheid en ouders zouden meer moeten voorlezen. Informateur Buma ontvangt vandaag een aantal partijen die nadrukkelijk worden genoemd als mogelijke coalitiepartner van D66 en CDA... Dat zijn JA21, GroenLinks, PvdA, VVD en PVV. Human Rights Watch en andere mensenrechtenorganisaties waarschuwen de FIFA... in verband met het WK komende zomer in onder meer de VS. Ze stellen dat het er slecht gaat met de mensenrechten... en dat fans gevaar kunnen lopen. Het weer droog en in de loop van de ochtend wisselen de zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of acht. In de middag is er kans op wat regen. Dit is ZFM.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 Hey, hell, I pay the price.